Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Dit keer spreek ik met Frank Kloos... in een nogal drukke aula van de Hogeschool van Amsterdam. Ik hoop dat het geroezemoes niet te erg afleidt... want het is echt een erg interessant gesprek. We hebben het over The New Aesthetic. We praten over de fantastische prototyping MOOC... die Frank samen met collega's heeft gemaakt. En Frank vertelt ook nog uitgebreid over zijn burn-out. Echt een prachtig gesprek. Ik vind het is goed als je, als je kan zien dat er met aandacht is naar gekeken... Oké, okay. de aandacht aan is besteed, niet per se tijd, maar aandacht. Dat iemand er zijn uh, volledige aandacht aan heeft gegeven. Oké, okay. en hoe kan je dat zien? Nu is een voorbeeld details misschien. denk ik. Ik denk dat het heel erg gaat om details. Ja, yeah. yeah, yeah. dat dingen niet half af zijn of zo. Of, uh, ik vind uh, uh, zelfs hele professionele dingen die vind ik gewoon niet af. Hè. Bijvoorbeeld uh, iTunes of zo. Ja. Yeah. Dat vind ik echt een heel slecht product. Omdat je gewoon daar soms gewoon helemaal de weg in kwijtraakt. Ja, ik had dat laatst met een opdracht voor studenten. En sommigen die hadden echt enorme attention to detail. Die zaten heel goed in die details. Maar dit was een digitale nou ja, gewoon een website van meerdere pagina's. Dus dan van de ene naar de andere pagina zit... dan dacht je dat je op een hele andere site zat als dus je doorklikte, dan was je de weg kwijt. Dus je hadden, maar alle, al die pagina's stond in de details, dat in de puntjes vormgegeven. Ja. Maar dan is dus wel een attention to detail. Maar dan, dan weer niet een attention to global. Dus het gaat om meer dan alleen die details. Ja, toch? dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. dat is ook zo. En maar... ik denk dat dat bij, uh, bij uh, iTunes het probleem ook is. Die hebben gewoon uh, te maken met feature creep, toch? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Ja. En, en ja, ik denk als studenten als je kijkt naar studentenwerk, dat je dan... Je ziet als de liefde aan, een, aan een gegeven is aan het ontwerp van een applicatie. Dat ze, kijk, studenten hebben natuurlijk meer de neiging om zich te verliezen in details. Ja. Ze gaan dan uiteindelijk. Ze, ze gaan maar door op één dingetje wat ze interessant vinden. Sommigen wel, ja, ja, ja die ja. ik helemaal de diepte in. Ja. Dus ja, dat gebeurt meer bij studenten ook, denk ik. En, en natuurlijk, wanneer is iets goed, hè, uh, ik denk inderdaad er. Dat dat globale idee, dat dat ook goed moet zijn. Van dat, je, ja. dat je helemaal uh, ergens in opgaat zonder dat je het ook weet dat je ergens in opgaat. In een applicatie of een website of wat dan ook. Ja. Maar dan, dan is de hele, het hele globale idee, dat voel je dan bijna niet eens meer. Of dat zie je niet eens meer, denk ik. Nee. Nou ja, goed. Ik, ik, ik zat jou te googlen. Of te, no, te, te googelen en toen kwam ik een artikel van je tegen over de New Aesthetic. Yeah, yeah. Ja, dat is al en, een tijdje. En daar geleden. was je echt enthousiast over. Ja, ja. ja. En dus dacht ik, hey, hé, dat is dus goed. Vertel, wat is de New Aesthetic? Nieuwe Aesthetic, dat, is eigenlijk, dat zijn uitingen van, van de digitale wereld in onze echte wereld. Okay. Op allerlei vormen. Dus uh, je kunt het uh, uh, bijvoorbeeld een. Uh, Pixelachtige dingen die zich in het echt manifesteren. Hè? Dat is een vorm van nieuwe static. Maar ook uh, op een ander niveau. De glitch werd een paar keer getoond. Ja, ja ik heb, dat was vooral mijn idee. Want de nieuwe static is een hele brede discussie. Die over allerlei. Ik bedoel, kunstenaars zijn ermee bezig geweest. En, uh, en uh, onderzoekers, wetenschappers zelfs, hè? Yeah. sociologen. En filosofen, kunsthistorici die zijn allemaal ook naar dat fenomeen gaan kijken. Maar de glitch, wat, wat ik dus. Ik vind namelijk de glitch ook iets uh, van de nieuwe static in zich hebben. Omdat, maar dat is, een, dat is een vormgevingsding, toch? Nou, nee, glitch is natuurlijk de, een, een fout. Ja, in, in, in, in, in, in uiteindelijk door mensenhand in, in, in, in een uiting terecht is gekomen. Maar niet yeah. moedwillig. Een glitch yeah. is natuurlijk een uitschieter van iets. Je kunt, je kunt, ik vond het ook bijvoorbeeld hele interessante... Uh, 3D-printer glitches of zo. Ja, weet je wel, ja, ja, ja. Die dan een totale bizarre vorm uh, gingen maken. <laughs> die, ja, ja, ja. die niet het idee uh, van de, van de ja, mensen... De visuele weergave van een bug. Ja, de visuele weergave van een bug. En dat had je natuurlijk in de... Ja, al heel vroeg. Te, een bug is misschien ook... Uh, heeft, weet je wel, het kan, het kan ook zijn dat het in video of zo zit, een glitch. Ja, uh, dus... ja, want daar ken ik hem meer. Want de glitches die ik dan zie, in vormgeving... Wordt nu heel veel gebruikt in vormgeving. Dat dingen, een beetje distortion erin zitten. En het doet mij eerlijk gezegd meer aan tv denken dan aan digitaal. Ja. Uh, dus, uh, ik ken dat soort visuele glitches, dat, dat soort ruis, voornamelijk van tv... ja en die zie ik juist op mijn computerscherm steeds minder vaak. Ik denk dat ja. werken iets beter. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. maar, maar aan de andere kant denk ik van ja... de, de, de analo analoge uh, video is net zo goed natuurlijk een soort van elektronische vorm van informatie... die op een gegeven moment... Door verval van een videotape of een processor. Of, een, of niet eens een processor, maar een, iets wat is... zo'n door slecht weer. Vroeger had je door slecht weer ja, je ja. betere, een slechtere uitzending. Maar uiteindelijk ja. is natuurlijk de apparatuur gemaakt ja, ja. om het perfect weer te geven. Ja, ja, ja. En alle bijkomende omstandigheden, die veroorzaken de glitches. Maar eigenlijk zit dat natuurlijk al in de beperkingen van dat apparaat. Ja, uh, uh, uh. Dus dat is eigenlijk... Daar was ik een beetje naar op zoek. Zo van... Een glitch is, uh, is ook een vorm van die nieuwe static, vind ik. Maar, maar dat gaat dan iets verder terug. Of het, het gaat op een iets ander niveau, misschien. Ken je die... die, die je had het net over 3D-glitches. Ja. 3D-print-glitches. Ja. Op een gegeven moment... Een, uh, toen gingen 3D-printen, was nieuw. En natuurlijk een van de vragen die je dan krijgt is... Stel, ik scan een IKEA-meubeltje in en ik print hem uit... He, dat, dat wil Ikea wellicht niet. Die wil copyright op zijn uh, net zoals... En toen zaten ze denken aan een soort van... Niet digital rights management, maar physical rights management. Waarbij als je zo'n meubeltje inscant... Mm -hmm. Dat dan de uiteindelijke print... Dat daar random blobs op komen. <laughs> dat vind ik wel een interessant ik, idee. Fantastisch. Dat ja. Ja, zag ja. er ook nog heel mooi uit. Ja. Ja, ik ben er alleen niet zo voor. <laughs> voor, uh, nee? Nou ja, ik bedoel... Ik vind dat mensen gewoon vrij moeten zijn om de wereld uh, om zich heen uh, te digitaliseren als ze dat willen. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk te maken met copyrights en zo, maar... Weet je, er zijn toch ook... Uh, ik bedoel, als je het niet gaat commercialiseren Ja. <laughs> als je nou met je eigen 3D-printertje iets namaakt wat je al eerder hebt gekocht, wie ja, wat is daar nou tegen, denk ik dan? Ja. Je moet dan weer opnieuw naar de winkel, hè? Moet je weer opnieuw kopen? Ja. Dat, is ons, hey, ja, ja, onze, dat met, denk ik. Onze, ik ben het met je eens, hoor. Maar er zijn uh, heel veel mensen... Ja, ja zijn die nu tegen, tegen de schenen schop. ja. Ik weet het. Nou ja, ja, maar je, het gerust je gang, hoor. Schopjes <laughs> tegen de schenen. De rotzakken met hun rechten. <laughs> ja. Oké, okay, maar het is een crossover... Of nee, jij zegt het is niet een crossover van digitaal en IRL. Het is digitaal in real life. Ja, ja dat is dat zeker. Is. En dat ja, is of, natuurlijk zo'n ja, ja, meer. Ja, ja. Ja. Dat denk ik wel. Of, dat, als je het dan onder een algemene noemer wil vangen. Een nieuwe aesthetic zou dus ook kunnen zijn, onze studenten, we kijken hier en we zien hier, drie studenten die op hun telefoon zitten tikken. En eentje die naar Kleine, filmpjes een filmpje kijkt. Alleen in houding al, zeg maar hoe ze zitten. En ja. uh, dat is eigenlijk, zou je bijvoorbeeld... Zeg maar een, een, een, een, een. hoe noem je dat? Een, een choreograaf. He? Als hij ja. hier naar zou kijken. dan zou hij een, de houding van iemand. Uh, yeah. zeg maar kunnen opnemen in een choreografie. Ja. En dan zou dat voor mij onder het nieuwe static vallen. Ja, ja, ja, ja. Dus, ik bedoel, dat niveau gaat het ook. Het gaat echt op alle. Ja. alle sociologische niveaus, psychologische psychische. niveaus. Noem, noem eens wat van die. Impact, want het is natuurlijk heel gewoon. Het is ingeslopen natuurlijk ook. Hè? Dat digitale in ons normale leven. Wat zijn er allemaal voor voorbeelden te noemen? Het is echt superveel natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Het is zo in, doordrongen in alles nu. Ik bedoel, overal hangen camera's. Alles wat je doet wordt geregistreerd. Uh, je loopt de hele dag met je telefoon rond. Ik bedoel, het is gewoon overal. Dus... En, de, en die nieuwe esthetiek waar ze, de nieuwe waar ze het dan over hebben. Dat zijn dan de uitingen daarvan. En je kunt dan bijvoorbeeld, uh, nou het feit dat je een patroon op kunt roepen van iemand hoe, de, hoe, die, hoe die door een stad loopt of zo of fietst, dat zou je ook wel voor een voor van nieuwe esthetiek uh, kunnen doen. Ja, ja, ja. Oh ja, daar had je de. de en mijnelse versie daarvan: de Dick Walks. GPS, ja, nou, dickwalks. Om ja. maar wat te noemen. Dat ja. is wel heel erg. Nieuw aesthetic. We hebben dat ook een Britse tijdje gedaan versie. met onze studenten. Hè? Met oh, ja? datavisualisatie lieten we ze door de stad een, een tekening maken. Oké, okay. ja. Omdat het ja. gaat. Ja. Dus, uh... ja, maar het heeft zoveel vormen, zoveel rare uitingen. Ja. Maar datavisualisatie is een resultaat hiervan, toch? Ja. Dat bestond al wel, dat maar dat, wel, ja. dat is nu echt aan het exploderen. Ja, ja. ja. ja. Dat zie je ook aan uh... ja enthousiasme van... Uh, aanmeldingen bij het uh, project... de projecten die we hier doen hè, op school. Yeah. Dus uh, het, is, het is gewoon echt... iedereen wil wat met data. En die wil het op een of andere manier... zichtelijk maken of zo. Of, een, of er een verhaal uit halen of zo. Ja, dat uh, is eigenlijk wat er gebeurt. Dus... Uh, het is natuurlijk ook super interessant. Maar ja... Het is net als... ja, ja ik weet niet, Er gebeurt zoveel op dat gebied... En ik vind eigenlijk alleen dat hier dat we heel erg bezig zijn met het daadwerkelijke. de tools en de technieken. En de, en de. manieren waarop je dat kan doen. Maar het waarom, dat is eigenlijk al een beetje. Dus minder met de verhalen zelf zijn we nog bezig. Ja, of zo van. Ja, je kunt alles op twee manieren uitleggen of zo. En waarom zou je het ene wel doen en het andere niet? Weet je wel, dat laten we een beetje na soms. Oké, okay, dus waar zou je meer heen willen? Nou, dat je. Uh, uh, de, meer de ethiek achter dat soort dingen. Ook zo. Dus dat je, als wij onze studenten een opdracht geven, dat we, dat we ze ook echt daadwerkelijk laten nadenken over het waarom. En niet zozeer het hoe. Ja, ja, ja. Maar is want Is we, dit wel zo'n goed idee? Wat zijn ja. de implicaties van ja. het idee wat we hebben? Ja. ja. Oké. Okay. En dat doen we te weinig? Ja, dat vind ik wel. Ja. En hoe kunnen we dat doen? <laughs> Nou ja, we hebben cultuur een beetje op, uh, op een uh, laag pitje staan, momenteel, op onze opleiding. Is dat zo? Ja, ik vind het niet trouwens hoor. Oh, ja. Ja, ik zelf vind, heb het idee. Ik vond cultuur, in elk geval voor mij, ik zit heel erg in praktische, nogal praktische vakken. Ja, ik ook, ja. Van, ik, ik vond cultuur onzichtbaar. Ik wist niet wat er gebeurde. Maar dit jaar zitten we binnen een, een project dat we geven. Daar zit cultuur echt in. Dat is onderdeel. Het is ja. toegespitst op datgene wat we doen. En daar weer een bredere kijk op. Een veel algemeen jou. Nou ja, ja, daar heb ik natuurlijk geen kijk op, wat, ja. wat, wat er in andere, heel veel andere vakken gebeurt, maar het is mijn perceptie is in ieder geval nu op dit moment zo, dat er. Ja, dat, dat er wel met, met culturele aspecten te maken altijd. En dat de studenten, uh, we geven ze een opdracht met zoiets, maar ja. niet. Dat we ze daarmee uh, een vraag voor de voeten werpen. Zo van: nou, Ik weet niet, misschien is het bij jullie wel zo, maar. Nee, dat, ja, dat klopt, klopt wel, maar misschien niet zo heel expliciet. Ik doe het soms. Hè. Dan, bijvoorbeeld, we hebben ze nu een opdracht gegeven om een registratieformulier te maken. waarin we letterlijk alles vragen. En het is dan voor een of andere verhalenwebsite. En als je daar wil registreren moet je adresgegevens geven... geboortedatum, gehuwde staat, dat soort dingen. We hebben echt alles, alles, alles, alles, alles als opdrachtgever hebben we daarin gestopt. De helft van de studenten typt dat zonder na te denken over. Gaat dat doen, maakt dat formulier werkend. Dan een kwart die zegt, die denkt erover na van... hé, waarom moet dat? Maar ja, de opdrachtgever wil het, dus we doen het. En dan is er nog een kwart die zegt, ja, fuck it. Dit gaat niet werken natuurlijk. En die komen dan met een alternatief. Maar drie kwart is het niet eigenlijk. Ja, drie kwart niet. Yeah. Ja, ja. Maar wat doe je daarmee dan? Nou ja, uiteindelijk 100% wel natuurlijk. Want het is niet oh, yeah. goed als ze yeah. dat doen. Okay. Ja, als je kritiekloos dit soort dingen overneemt. Yeah. Ja, wat, wat heb je daaraan? Dan ben je geen ontwerper. Dan ben je een soort van onderdeeltje in een fabriek. Ja, nou, ik heb de stagiaires uh, begeleid altijd die onderdeeltjes waren dit soort fabrieken. En echt ook waarvan ik echt dacht van waarom wil je dit? Dus ik vind echt dat we als docenten best wel wat meer daar op mogen zitten. Ja. Ik heb een keer één jongen gehad die werkte bij een uh, bedrijf hier in Amsterdam. En die, uh, het enige wat hij maakte waren landingpages om uh, uh, telefoonabonnementen uh, aan te smeren. Als je je 06 nummer invulde, dan kon je een iPad winnen. Wat is in Europa momenteel verboden, hè? Dat okay, soort praktijken. Ja, ja. Maar wat, dus dat bedrijf, dat ging zich nu focussen op Afrika en, en uh, Zuidoost-Azië. Waar mensen nog minder nog geld hebben. Jezus, het slecht. Ja, maar ja. dus die, en die jongen vond het hartstikke leuk om daar flashpagina's te maken met uh, van dat soort landingpages. Want dat vond hij enorm leerzaam. Maar yeah. nou, ik heb uh, toen wel aangegeven bij het stagebureau van... ik vind eigenlijk niet dat we dit soort bedrijven in zijn moeten. waar ja. de, helft, de helft van de mensen die daar werken zijn waren eigenlijk uh, juristen. Om te kijken welke landen nog, of het, nog niet zoveel waren. echt waar, joh. Ja. Van waar overtreden we de wet niet? Oei, ja. oei, oei, oei, oei. Ja, dus, ja, uh, weet je... De... Maar goed, ja, de, de discussie is natuurlijk ook van... is het aan ons om te bepalen of dat wel of niet mag? Ik weet het niet. Maar ik vind inderdaad, ik heb ook wel stagebureaus gehad... Waarvan, of bedrijven gehad waarvan ik zei, nou, het volgend jaar maar niet meer. Het ja. kan om van alles gaan. Het kan ook gaan om misschien wel supergoede opdrachten... maar dat de sfeer daar gewoon niet welkom genoeg is, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook, ja. ja. Kijk, het gaat natuurlijk om de student. Die moet het gevoel hebben dat hij er wat leert. Ja. En misschien is het wel een hele leerzame ervaring om in zo'n omgeving te werken. He? En dat je dan achteraf denkt... Hmm. Misschien is het niet helemaal kousier wat hier gebeurt. Ja. Nou ja, dat kan je wel helpen om in het vervolg op een andere manier keuzes te maken. Ja. Dat je bewuster bent, dat wil ik niet werken. Maar ja, het kan ook zijn dat je er een, een keiharde, scrupule of een gevoelloze rotzak van wordt. die alleen maar meer geld wil uitwringen uit arme mensen. Ja. Ja, oké, okay. wie ja, zijn wij inderdaad hè, om daarover te onderwijzen? Ah, ik weet het niet, ik denk dat je dat wel kan natuurlijk hè, als opleiding, dat je daar ook een kwaliteitsnorm van denk kunt ook, maken, ja. toch? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. En die, die invloed van uh, digitaal op real life, daar is natuurlijk een eindeloze discussie over. Uh, over is dat goed of is dat slecht? Of is dat hel en verdoemenis? Of is dat fantastisch? Ja, was het maar zo zwart-wit, hè? Ja, ja, ik denk niet dat dat zwart-wit is. Nee. Ik denk dat het ons een hele hoop brengt, maar ik denk dat het ook een hele hoop uh, ellende met zich meebrengt. Ja. Doe eens wat goede dingen. Wat brengt het voor fantastisch? Nou ja, het maakt het leven natuurlijk wel hè, veel makkelijker in even opzichten. Ja, dus uh, communicatie tussen mensen en. Uh, uh, ja, weet je, als je verdwaalt. Je, je kunt nooit meer verdwaald zijn, ja, Dat Ja, zo, ja. ja. Dit is, uh, ja, is heel bijzonder, ja. dat toch? En het is echt Inderdaad. super snel gegaan. Ja. ja Inderdaad, een... tien jaar geleden zocht ik nog. als ik naar, bijvoorbeeld naar Antwerpen ging of zo een weekendje. dan zocht ik de route helemaal uit. Ja. Leerde ik die uit mijn hoofd om daarheen te rijden. Ja, en, uh, ik kan me herinneren dat ik een keer in België ben gereden voor een concert ergens in. Uh, het Graspop of zo. Een van de festival. Nu was ik verkeerd gereden ergens. Ik had een verkeerde afslag in België. Dan heb ik gewoon de helft van die concerten heb ik gemist. <laughs> ja, ik vond dat echt verschrikkelijk. Daar heb ik echt een hele jaar naar uitgekeken. Toen kwam Helmut, een van mijn favoriete bands. Ja. En toen kwam ik daar. En toen ik hoorde toen ik in de rij stond buiten. Uh, hoorde binnen te komen Hoorde ik ze spelen? Ik denk nou ja, weet je wel. Wat gaat nou, dat zou nu dus niet meer gebeuren. Want nou. nu ben je thuis in, uh, Google weet al in mijn agenda van dat ik daarheen ga. Dus en die zegt: en hey, het, het wordt is, druk. En het is daar en het is druk. Dus en het ja, oké. Okay, Google omhoog. weet alles. Misschien is dat helemaal verkeerd. En misschien weten we nog niet wat voor vervelende gevolgen dat heeft. Maar Nee. op dit moment nou ja kijk Google weet al dat heeft inderdaad dit soort fantastische dingen tot gevolg van de, het, eigenlijk, ik vind het allemaal kleine enhancements van het leven het zijn allemaal dingen die wel konden maar we komen minder vaak te laat nu misschien ja. of we hoeven minder vroeg weg hoeven minder voorzichtig te zijn ja. uh, we kunnen meer just in time doen Nadeel is natuurlijk dat al die gegevens nu in de handen zijn van een of andere psychopaat die gekozen is door het Amerikaanse. Uh, nou voller. ja, daar wilde ik niet over beginnen over de nadelen gesproken. Maar, ja. ik, ik, bedoel het, maar de, ik bedoel die Mark Zuckerberg die beweert nu ook bijvoorbeeld van dat Facebook geen invloed heeft gehad op de verkiezingen. Nou ja, zo dus heb je dan wel een bord in je kop, vind ik, want. Iedereen zit toch in zijn eigen koker op op die sociale media. En je weet toch dat ja. dat, dat zo werkt. Ja, en die koker. Nou, ja, waar waar het vooral het ook over ging. Is dat heel veel van het nieuws onbetrouwbaar was. En dan. Uh, uh, het, is, het klopte niet. Dus er werden gewoon. Ja, dan meer dan zaten heel veel leugens. Ja, en er zaten in Macedonië. zaten jonge jongens. Die zaten de sociale media te voeden. Met, uh, met allerlei uh, aantijgingen. Yeah. Of, uh, aan, aan het democratische adres. Dat yeah. is gewoon... Ik bedoel, misinformatie is natuurlijk zo enorm. En dat is, ik las er een, over een onderzoek wat daarna was gedaan. En dat toen Facebook heeft gezegd... Nee, we gaan niet aangeven of nieuws onbetrouwbaar is. Of die bronnen onbetrouwbaar zijn. Want er zou... Uh, in de rechtse bubbels zou overal staan... Uh, deze bron is onbetrouwbaar. <laughs> Zoiets bleek of <laughs> ja, zo. Ja, ja. En dat zou te erg zijn of zo. Nou, het was nog eergisteren. Of, ja, eergisteren was nog... Uh, als je Final Elections uh, USA intikt in Google... er kwam bovenaan een, uh, een blog van iemand... Uh, waarin uh, de popular vote dus, naar Donald Trump ging. Terwijl iedereen weet dat hij bij Hillary Clinton was. Ja, uh... de, maar ah, ik bedoel, zo ver gaat het. Dus gewoon zelfs, dat is buiten je bubbel. Dat als je dat gewoon intikt. Ik heb het zelf geprobeerd namelijk. En het stond echt bovenaan. Boven CNN, New York Times, wat dan ook. Stond dat een of andere weblog. Totaal onbekend. Maar ja, eh, iedereen was natuurlijk ook naar op zoek. Dus de aantal hits dat die kreeg. Het was een soort van zelfversterkend effect. Nee. Maar ik bedoel, dat is wel uh, waar we nu in zitten. In deze... Het, het, is gewoon uh, nou, en hij uh, heeft een zoontje, als een of andere propaganda heeft hij uh, de, de, de, de directeur van Breitbart aangesteld. ja, hoor, he. dat ja, het, he, het hele witte haar, ja ik en dan nou, zeggen ze het valt wel mee, niet nou, het, het valt me echt, niet mee, het wordt echt uh, en het erge, ook één voor de luisteraars, even voor de duidelijkheid: de verkiezingen waren vorige week. Als je dit over een maand luistert, ja, dat je ja, ja. even in context hoort. Ja, daarom zijn we er nog zo vol van. Maar nou, Ik denk dat we er over een maand nog ik, steeds vol van zijn. Ik denk de komende vier jaar dat, ja. we dat, dat we er vol van kunnen zijn. Want ik geloof ook echt niet dat. Want hij wordt nu al, het wordt nu al een beetje. Hij wordt genormaliseerd. En ja. dat vind ik eigenlijk uh, uh, eng, het allerergste. Ja, zijn haat wordt nu normaal gevonden. Ja, ja. ja, ja het is wel heel treurig. Ja, ja en over de uh, nieuwe aesthetic. Ik denk dat Oranje nu een hele andere betekenis gaat krijgen. Hij <laughs> heeft een hele oranje hoofd. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Oranje boven. Let's get back to wat we hier doen op school. Jij hebt een ongelofelijk project gemaakt. Fantastisch ding. Een prototyping MOOC. Ja. Wat is een MOOC? Een Massive Online Open Course. Ja, ik, uh, dat is dus ja, een cursus waar iedereen aan mee kan doen. En uh, ik vond... Uh, ik vond dat we als opleiding daar iets mee moesten. Omdat wij voorop lopen bij de HVA, denk ik. Op het gebied van uh, uh, uh, nieuwe vormen van media en digitalisering. En... Uh, uh, ik dacht van, waarom is dat er nog niet? Niemand is daarmee bezig. En toen ben ik eens gaan kijken. Ik, ik geef het vak... Op, of ik, ik heb samen met Mike het vak prototyping jaren gegeven. We hebben het samen opgezet. En we zijn daar een soort van specialisten in geworden. En, uh, en ik ben eens gaan kijken, is daar nou nog ruimte voor? Tussen al die andere MOOCs. En toen... Uh, ja, eigenlijk werd, werd er niet veel over gedaan, mee gedaan. Heel veel over design thinking en dat soort dingen. Hele algemene termen. Yeah. Delft is natuurlijk ook al jaren bezig met MOOCs en zo. Maar niet zo heel specifiek. En nou, helemaal niet over de interactieve prototypes. Dus uh, uh, die over digitale prototypes gaan. Papieren prototypes die met interactie te maken hebben. Yeah. Dus, uh, dus ik vond dat een gat in de markt. Ik dacht van, dan moeten we inspringen. Want op het moment dat je als opleiding zoiets doet. Als school, dus AVA. Uh, dan, ja, als, dan, dan sta je er. En dan ben je eigenlijk min of meer een autoriteit al op dat gebied. Omdat je al voorloopt op anderen. En het was natuurlijk gewoon wachten. Want IDO uh, was toevallig een jaar later. Kwam met hetzelfde een, een soort, soort cursus. Oh ja, ja? Ja, ja. Alleen die van hun, die was natuurlijk... Uh, daar betaal je dik voor. Maar die... Uh, okay. die, uh, die, die van ons is dan gratis. Ja. Yeah. Uh, alleen het maken al was een fantastische ervaring. Maar ik, ik, ik vind het ook heel bijzonder dat nu nou, 6-7.000 studenten die cursus ja, in ieder geval hebben bekeken. En ze dus hebben hem natuurlijk niet allemaal afgemaakt. Hoeveel hebben we hem afgemaakt? Nou ja, we zitten nu op 6%, geloof ik. En 6% dat, maakt hem af. Ja, en dat, is echt, uh, dat ligt 1% boven het gemiddelde. van wat, okay. wat, wat, wat studenten over het algemeen doen, het MOOCs. Dus dat is wel goed. Ja, He, en ik, ik vind het ook helemaal geen probleem. Dat, uh, want er dat, dat wordt nu zo enorm... Uh, ja, die MOOCs, er wordt nu naar gekeken alsof het allemaal een grote mislukking is. Maar ik vind dat echt onzin. Want ik, ik heb het idee dat wat jullie daar hebben neergezet. Het is sowieso als bron van informatie is het een uniek ding, natuurlijk. Ja, dat vind ik ook. Je kan hem op zoveel verschillende manieren gebruiken. Je kan hem natuurlijk van A tot Z doorlopen. Precies, en wat maar je kan er ook doorheen dus klikken toch? Ja, een heleboel studenten die kijken gewoon: oké, okay, nou ik wil iets over uh, digitale uh, prototypes. Uh, en dan gaan ze naar die aflevering en dan kunnen ze die aflevering bekijken. En er staan bovendien ook heel veel interviews op met mensen uit het werkveld, en er staan workshops op, en weet ik. Ik bedoel, dus we hebben een soort van uh, breed, een brede aanpak genomen. Dus niet een man achter een tafel vertelt hoe het zit. Zo. Maar we hebben het echt... We hebben een activerende vorm. We hebben mensen uh, geïnterviewd. We hebben uh, nou, een soort van lectures ook dan. En we hebben heel veel materiaal beschikbaar uh, gesteld. Ja, precies. Het is echt... Ik zie het een soort van digitaal boek. In plaats van een mooc. Ja, bijna dan wel. Ja, ja, ja, ja. Van, het is echt een heel interessante omgeving. Het is gewoon... Um, um, ja. ja. Ik ben ook heel trots. Echt. Ja, ik bedoel... Als ik ergens trots op ben, is dat, dat ding wel. Want en terecht. Het is, uh, het is gewoon... Het is heel veel werk geweest. Maar het, het, uh, ja, de hele weg naartoe, naar het eindproduct, was heb ik zoveel van geleerd. En bo bovendien, ik mocht natuurlijk gewoon uh, Bill Buxton interviewen in ja, ja. Uh, de Verenigde Staten of zo. Of, uh, nou, dat zijn natuurlijk te gekke dingen. Te gek, toch? Ja. ja. Fantastische mensen gesproken. Ja, ja. Iedereen wilde meewerken, denk ik ook wel. Ja, ja bijna ja. iedereen. Ja, we hebben wel ook nog. We hadden bijvoorbeeld ook uh, Tim O'Reilly van uh, O'Reilly. Oh, ja, ja. uh, die was in eerste instantie heel enthousiast. Maar ja, die men, dat soort mensen hebben zo weinig tijd ja. dat je gewoon er altijd maar net even in moet passen. Dus, uh, maar uh, nou, we zijn heel tevreden met de, met de hele line-up die we nu er hebben staan. Ja. Maar ik heb wel ook zoiets van... dat zou best wel een vervolg kunnen krijgen, dit. De, okay. ik zou en hoe zou dat vervolgen dan uitzien? Zou dat weer een MOOC worden of zou dat een andere Ja, nou, misschien wat niet krijgen. massive, maar meer uh, in een kleinere vorm of zo. Wat specifieker. Misschien ook voor professionals meer. Okay. Dus voor bedrijven. Yeah. Uh, en weet je wel, dat, kijk, het, het massive eraan is dat het gratis is natuurlijk... En dat, dat iedereen eraan mee kan doen. Ik denk dat het de, de businessmodel niet helemaal uh, houdbaar is. Ja, ik verbaasde me er een beetje over. dat Ik, ik zat te kijken over, uh, over hoe de... Uh, uh, uh, ik, ik, ik wist niet dat iedereen daar tegelijk begint. Aan die, uh... Nee, dat is nu ook niet meer zo. Okay. Oh, ja. Het was wel in het begin. Ik zit dus bij iVersity met deze MOOC. Ja. En... Uh, Diversity is uh, een Duits bedrijf. Wat, wat nu ook. Uh, het was een start-up, of het is nog steeds een start-up. Maar die nu, nu dus ook eigenlijk. Het blijkt dat het businessmodel niet haalbaar is wat zij voor ogen hadden. Met hele kleine bedragen. Hè, dat je dan een certificaat haalt en dan betaal je betaalt 50 euro of zo. Ja. Dus zij zijn ook aan het kijken naar andere manieren. om, uh, om, het, om het duurzamer te maken. Omdat het, je, je hebt gewoon grotere geldstromen nodig, wil je? dat draaiende uh, houden. Ja, dat lijkt me ook. En zou je het dan niet bijna... Ja, ja, ja zo'n platform is natuurlijk voor... zodat mensen het weten te vinden. Ja. Maar zou, zou je eigenlijk moeten zelf hosten... denk ik, ook ergens. Kan dat niet allebei? Dat kan wel. Maar ja, uh, dan moet je een... Uh, dus een eigen systeem weer maken. Het is echt een beetje... Een... Ja. Dat kost natuurlijk ook weer een hoop tijd en geld. Ja, ja. En, en Iversity vonden we een hele interessante partij... ten opzichte van al Die andere grote platformen omdat het een Europees ding is yeah. en alles zit al in de Verenigde Staten. Dus ik dacht, yeah. ik vond dat interessant. En ook dat er allemaal eigenlijk hele praktische dingen op uh, staan, dus uh, heel veel hogescholen, dus met beroepspraktijkgerichte uh, cursussen. Yeah. En er staan ook wel meer universitaire dingen op, maar juist dat. Uh, die hogescholen zitten er ook allemaal. Dat, dat, daarom vond ik dat wij er beter bij pasten. Oké, ja, ja, ja. Maar als het failliet gaat, is het weg? Nee, het, is, ja, het stond op punt of vier te gaan. Maar het is nu dus overgenomen. Dus met een iets andere insteek. Dat ze willen dus ook bedrijven en, en professionals gaan aanspreken. Die, zeg maar, en, en dan niet als die MOOCs aanbieden. Maar dus cursussen aanbieden, online cursussen aanbieden. Die waar bedrijven wel voor, meer voor betalen. Yeah, yeah. ja, ja. Oké, okay, hey, uh, maar voor zo'n MOOC moet je wel echt een intrinsieke motivatie hebben, toch? Dat moet je zelf doen. Ja, ja er is niemand die hier erheen doorheen praat. Nee. Nee. Het idee van MOOCs is natuurlijk ook dat je je peers... Hè, dus, want je, krijgt, je hebt te maken met peer review. Dat, dat je aanhaakt met andere mensen en dat je dan samen aan iets werkt. Dat ja. je samen ah, elkaar okay. beoordeelt. En dat is eigenlijk de, de motivatie dan vaak. Want in je eentje zoiets te doen is er lastig, ja omdat je toch een, al snel denkt van, nou, zondagochtend, uh, nou, ik nu even niet. En van uitstel, afstel. Yeah. <laughs> Mensen, het monkey brain neemt het over. Yeah. En dan is het uh, al snel natuurlijk, dan uh, raakt het klatteren. Ja, tenzij je het natuurlijk wel ziet als gewoon een collectie van resources, toch? Dan ja, kan je zou, gewoon... dat, dat vind ik vind ook dat je het zo kan zien. Ja, willekeurig doorheen klikken. Ja. Ik zou daar ook wel data van willen, want nu weten we, 6% maakt het af. Maar hoeveel procent komt bijvoorbeeld terug naar een bepaalde pagina? Hoeveel procent ja. pikt er sommige dingen uit? Uh... Ja. weet je, dat zijn toch ook veel interessante statistieken. Ik denk dat die data, die data heb ik niet inzichtelijk gekregen. Nee, ik weet wel, zeg maar, ik kan wel per video helemaal zien waar mensen afhaken, wanneer ze juist. Uh, ja, ja. Weet je wel? Dat dat, is, dat soort data zie ik allemaal wel, maar. Ik heb niet inzichtelijk zeg maar, waar ze nou precies voor terugkomen. Of ja, voor. Het is niet per persoon, weet je wel. Ik krijg hele algemene cijfers. Ja. Dat is eigenlijk... Uh... Ja, ja, ja. Ja. ja, maar dat soort trends zijn natuurlijk ook super interessant om, om achter te komen. Want misschien kun je dan achter dat mensen het op een hele andere manier gebruiken. Ja. Dan hoe het ontworpen is. Ja. Maar ja. dat het wellicht veel intensiever gebruikt wordt. Dan als je alleen maar dat eindcijfer neemt als... Uh... je ja, toch? Ja. Nou, je had zelf ook een prototype gemaakt, zag ik, takenbaas. <laughs> ja, dat klopt ja. Heb je dat uh, ook aan de hand van je bevindingen van, dat, uh, van die MOOC gedaan? Of was het in een andere. Context? Nee, takenbaas eigenlijk. Dat... Ja. Ik ben nogal een um, late student zelf geweest. Ik ben vorig jaar afgestudeerd. Oké. De CMD in Arnhem. Ja. Yeah. En. Uh... En ik dacht van, oké, okay, nu is mijn eindexamen opdracht. En dan wil ik iets maken waar ik, waar ik zelf hele grote uh, uh, interesse in heb. En uh, het gaat over gedragsverandering aan één kant. En het gaat over jeugdzorg. En het gaat over uh, uh, ja, meer een sociale applicatie. Dus meer in de, niet een sociale applicatie als Facebook, maar waar, waar de maatschappij iets aan heeft. Yeah. Dus ja, dat, dat sprak mij aan om zoiets te doen. Ik had, ik, ik, in die tijd was ik zelf co uh, coach van uh, uh, VMBO'ers. Hier in de, op de Wieboudstraat zit uh, uh, het Wieboudcollege. Er zitten allemaal jongens en meisjes die eigenlijk dat als laatste kans zien... om uh, nog een starterskwalificatie te halen. Want die zijn allemaal, waren allemaal drop-outs. Uh, dat coachen daar, dat vond ik zo interessant. En zo, zo leuk ook, omdat die, het zijn allemaal schatjes zijn natuurlijk, hè. In principe. Ja. <laughs> uh, dat ik dacht van, uh, die, uh, er moet iets komen hier dat, na, dat, wat ze na dat coachje kunnen gebruiken. En daar heb ik takenbaas voor verzonnen. Oké. Okay. Ja, taken... En dat is? Een... Ja, is eigenlijk een... Uh, ik heb het heel specifiek gemaakt uh, voor uh, lichtverstandig beperkte jongeren... die, uh, die uh, net uit jeugddetentie komen... Dus het is wel een hele specifieke groep, maar het is eigenlijk veel breder dan Het gaat vooral, het is eigenlijk een, een takenlijstje, Ja. wat je hebt. En dan de, de, je, je werkt dus op een speelse manier aan je taken. Dus je, je, je stelt een bepaald doel, bijvoorbeeld, uh, nou ik wil, uh, ik wil graag uh, uh, een huis zoeken, want we tijdelijk wel zelf gaan wonen. Nou, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Wat moet ik allemaal doen daarvoor? Ja, uh, en dat zet je dan op met je coach of zo. Dan zet je dan samen, ja, want het is nou, dat noemen ze een blended hulpverlening. Hè? Dus samen met je hulpverlener of je coach of je buddy zet je dus een doel op in takenbaas. En dan dat doel hak je op in stukjes en dat zijn de taken. Ja, uh, en die taken, daar werk je uh, dan eens in de week of zo, werk je aan zo'n taak om dat af te ronden. Om je doel te bereiken. Het klinkt heel simpel. Maar het is dus wel, ja... Hè? Ons menselijk bereid zit nu helemaal zo in elkaar... dat, we gewoon dingen, dat je dingen juist heel erg in, in kleine stukjes moet hakken om ergens te komen. Ja, ja. Te zeker ze grote dingen. Ik kan me voorstellen dat je 18 bent of zo. En een drop-out. Dat kan me heel goed voorstellen, want dat was ik zelf ook. Ja, ik ook, ja. Dat het dan ontzettend <lacht> moeilijk is om zo'n taak als vind een huis... Waar de fuck begin je? Het ja, enige ja. wat ik kende was de shop en. Ja. Uh, ja, en bovendien als je dan uh, helemaal, helemaal uh, mee, nee. als je bijvoorbeeld in de hebt gezeten, ja. dan zijn je problemen zo groot dat je echt helemaal niet. Je kunt je daar helemaal niet op focussen. Ja, ja precies. Dat is ja, gewoon ja. echt bijna onmogelijk. En hetzelfde, bijvoorbeeld schuldhulpverlening ja. is er ook zo een. Hè, ja. Dat is mensen met schulden, dat hebben ze gewoon aangetoond ook dat die. Die, die, die kunnen gewoon niet hun problemen overzien. Juist omdat ze dat grote probleem van schuld... Ja. Dat, draagt, dat, dat weegt zo zwaar op hun schouders. Dat ze gewoon echt allerlei andere... Maar je die raakt je hele die... creatieve vermogen kwijt. Ja. Je bent alleen maar bezig met overleven. Het ja. is echt, echt killing. Ja, ik weet het wel. Ja. Dat ken ik uit ervaring van lang geleden gelukkig. Maar dat je dan alleen maar aan het chageren bent. Ja. Alleen maar aan het overleven. En wat eet ik vandaag weer? Ja. Ja. Ja, verschrikkelijk. Ja, dan ga je echt niet denken van... ik ga stoppen met roken of zo. Nee. En hoe doe ik dat? Ja, nee. Om het te noemen. Ja, ja heftig. Hey, maar dat of de takenbaas... Hè, dat het op, uh, ja, helpen met het... maken van je... Uh, van het ordenen van je leven... Die had je zelf ook nodig, een tijdje terug. <laughs> Toch? Je bent een nou, tijdje nog terug. Steeds, dat heb ik nog steeds Ja, nodig, heb je nog steeds. Ja. En je hebt gewoon, je, ik weet nog wel, toen ik hier kwam werken... Toen dus zat je aan die MOOC te werken. Keihard te werken. Ja. Daarnaast deed je ook nog allemaal dingen met... Uh, uh, niet examencommissies, maar... Nou, curriculumcommissies. Curriculumcommissies en, zet je en in. En ik was aan het afstuderen. Afstuderen natuurlijk ook nog. En gewoon lesgeven. Ja. En lessen ontwikkelen. Ja. Vreselijk druk. Ja. En natuurlijk uh, burn je daarvan out. Ja, inderdaad. Dat heb ik inderdaad meegemaakt. Ja. Ja. Ja, Hoe merk je dat je, je oud Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Dat merk je volgens mij niet. Op het moment dat het daar is, andere is het merken al te laat. Dat, of niet? Uh, nou ja, ja, misschien dat ik wel af en andere signalen op heb... Uh heb kunnen vangen toen. Okay, maar je merkt het als het echt al te laat is. Ja, ik, uh. ik heb het gemerkt toen het te laat was. Ja. Okay. Ja. Ja, ik had echt voor de klas dat ik een uh, totale black-out kreeg. En, uh, niet meer in staat was om uh, logisch na te denken. Dat is gewoon, ik keek echt mijn klas aan. En ik dacht echt, wie zijn deze mensen die mij aankijken op dit moment? En wat moet ik daarmee? En het ik, ik was gewoon een soort halve paniekaanval. Holy shit. Ja, het was echt wel heftig. Maar uh, nou, dat is dus een teken dat het te laat is. Ja, ja, ja. Ik zou ook heel graag... Uh, ik ben er ook vrij open over, hoor. Ik vind het ook helemaal geen probleem dat je, je zo'n vraag stelt. Ja. Yeah. Uh, hoewel het... Ik, dat, ja, echt wel uh, even... Het gaat echt wel of die raak je heel diep van binnen. Maar eigenlijk zou ik best wel willen delen met anderen van wat dat dan is. En hoe je het... De, de, de vraag die jij nu stelt. Van hoe, hoe weet je dat? Yeah, yeah, yeah. Die zou ik best wel eens heel goed kunnen, willen beantwoorden. Ik ben er ook heel veel over het nadenken. Van hoe, hoe. En, ik, en sterker nog. Ik heb ook de vraag van veel collega's. Of veel collega's. Van een aantal collega's heb ik die gekregen. En hoe weet je dat nou? Dat je yeah, yeah. Dat, er zijn natuurlijk wel signalen. En uh, die signalen zijn natuurlijk de, eigenlijk. Die kun je heel erg bij jezelf zoeken. Van, dat je... Dat je vooral maar doorgaat. Uh, nou, we hadden het net over overleven. Ja. Maar dat is eigenlijk wat je aan het doen bent dan. Het overleven. Ja. En je hebt eigenlijk geen tijd meer om te recupereren. Hè? Dus de, de, je, Als, als je, zeg maar, je leven nou een taart is. Uh, dan moet je echt, uh, vind ik, 20% daarvan. Eigenlijk moet je vrij hebben om uit het raam te kijken. Wat weinig. In mijn taart moet dat... Moet, moet dat, <laughs> dat stuk is veel groter ja, in mijn nou, ik zou het, nee, maar dan, mi dan heb ik het over minimaal. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het echt... Ik ben ik met je eens. Ja. Ja. Ik vind echt dat, dat mensen... Veel te, veel, veel te weinig tijd... hebben en nemen. Want het is vooral nemen hoor. Ik denk dat mensen die een burn-out krijgen... Dat, die, dat er heel veel... Uh, bij mezelf ligt. En niet zozeer bij hun werkgever. Ja... ja, ja. Ik geloof echt dat je, dat je heel veel zelf in de hand hebt. Ja, ja. En wat, wat is een burn-out? Hoe voelt dat dan? Ik heb, misschien heb ik het stiekem wel eens een klein beetje gehad. Ik weet het niet. Wat is het? Hoe voel je dat? Ja, wat voel je dan ja. nou? Weet je, op uh, het uh, moment dat ik die, die blackout kreeg in de klas, toen kwam alles eruit. Maandenlang, kun je wel zeggen. Uh, in in eerste instantie, dus in de eerste weken, heel regelmatig. Ja, super emotioneel word je. Je kan echt, je kan echt huilen om een uh, stomme commercial. En je kunt... Uh, commercial zelfs. Ja. Oh. En uh, je kunt... Uh, uh, nou, concentratievermogen is gewoon uh, helemaal pleiten. En je kunt uh, uh, slapen. gaat. één moment gaat het hele... Dus soms slaap je tien, elf uur achter elkaar... En de volgende dag uh, is het echt een uh, hele nacht op. Ja, ja. Uh, nou ja, je energieniveau is, de, is gewoon heel erg laag. Dus je, kunt, je voelt je gewoon echt fysiek gewoon echt heel moe. Uh, uh, ja, dat dus. Dit, dit zijn wel behoorlijk ja, heftig uh, Ja, dat is natuurlijk heel heftig. En dan, daarbij komt denk ik dan ook nog eens het feit dat je dat niet wil. Dan denk je zoiets van, ja, hallo. Ik, ik, Daar heb ik niet voor getekend. Ik, ik kan toch gewoon... Uh... Werken, ze hebben me nodig op mijn ja, werk. Ja, nou, dat is dus ook de acceptatie. Ja. Dat da, duurt echt, voor mij in ieder geval, uh, heeft, dat heeft maanden geduurd. Maar ik denk dat, dat het extra heftig maakt, of niet? Ja, omdat ja. je denkt, zeker als het momentje dat het goed gaat. Dan je je, wat loop ik nou te zeiken, weet je wel. Dat Het voelt me toch prima? Ja, ja. Nou, dan ga je gewoon, dan ga je gewoon weer door. En, ja. dan, maar dat hou ik niet lang vol. Want nee. op het moment gaat het weer helemaal mis. En, en dan voel je weer van, oh ja, oh ja, oh ja. Kijk, als je gebroken benen hebt, dat is het makkelijk. Maar als, als je psychisch iets mankeert, is dat gewoon heel. Ja, nou, het is natuurlijk wel... Ik, ik heb toen... Uh, mijn, mijn vrouw die kreeg een longembolie een, uh, een jaar geleden. En uh, die was... Dan uh, kan je gewoon even helemaal niks meer. Een paar maanden moet je daarvan bijkomen. En uh, dat was super heftig voor haar. Dus kon gewoon het niet accepteren dat ze... Het niet zou, dat, eh, dat, ze, dat ze dingen niet kan. Ja, ja. Maar dat is puur lichamelijk natuurlijk. Hè? Nou, dan houdt het gewoon. Ja, nee precies. Ja, maar, maar het heeft haar het wel zo. weer geleerd dat, ze, dat het bedrijf best wel zonder haar kan. Ja. Dat het best wel kan. Ja. ja, dat hebben mensen mij ook in het begin verteld hoor. Dat, uh, Weet je wel, die zeiden, Frank, als jij... en echt letterlijk, hè, als jij onder een tram komt vandaag, dan, gaat, gaat, dan draaien wij je morgen gewoon door. Ja. Ik zal, niet, ik zal geen namen noemen wie dat op deze manier zei, maar ik vond dat echt op dat moment heel bot. Dat wilde je toen niet horen. En, uh, ja. en toen dacht ik echt zelf van, jezus hé, wat moet dat nou? Ja. En, en toen, toen, maar toen dacht ik ook eigenlijk op dat moment, toen zat ik nog in ontkenning. En het was natuurlijk gewoon wel om mij, om, om mij duidelijk te maken, joh, weet je afstand is helemaal niet zo laat het los. laat het los. Ja, ja, ja, ja. En het loslaten dat is dat is gewoon het heeft heel lang geduurd dat ik het kon nog steeds aan het bijkomen. Ja. ja. Ja eigenlijk wel. Ja, ik ben het nog echt niet hoor. Nee, nee, nee, nee. heftig man. Ja. Damn. En zou je het nu, denk je, wel eerder in de gaten hebben? Of ja. heb je het nu gewoon zo onder nee, controle ja, we, dat dat ja, nooit ja, meer gebeuren? Ik ben wel zo iemand die daar echt meteen mee aan de slag gaat. Ofzo. Dat kan ik wil al wel zelf boeken natuurlijk. En ik uh, praat heel veel met mensen. Ik heb een coach. En ik heb een psycholoog. En uh, ik, mijn collega's dat zeg ik. Hey, ik ben er heel open over. Ja, ja, ja. Um, dus het, dat praten erover, dat helpt heel erg. Ja. Ook om het een plek te geven. En ik krijg ook allemaal hele mooie inzichten. Ik... ik, ik over, uh, ja, over groei bijvoorbeeld. Okay. En over stress en hoe dat werkt. Oké, okay. vertel. Hoe werkt nou, groei en stress? Kan, nou, stress, stress is iets wat, uh, wat je op twee manieren op kan vatten. Stress kan echt heel heftig zijn en heel vervelend. Yeah. Maar je kan ook stress hebben als indicator... Van dat er iets moet veranderen. Ja. Yeah. En uh, ik heb een hele mooie metafoor ergens daarvan gezien... Het is een of andere rabbi die, die op, uh, op YouTube staat... en die legt uit zo van, nou, je kunt stress ook. We kijken als een kreeft. Een kreeft die groeit eens in dezelfde tijd. En op het moment dat hij dus te groot wordt voor zijn ja, uh, exoskelet... Yeah. dan is hij onwijs gestrest. En dan moet dan dat exoskelet moet eraf. Yeah. Maar daarna moet hij wel een tijdje onder een rots leven... Om, om weer te groeien en dan yeah. weer een nieuw skelet te krijgen. Yeah, yeah, yeah. En toen dacht ik van ja, dat vind ik een hele mooie metafoor. Je moet eigenlijk gewoon een tijdje onder een rots zitten. Even een nieuw skelet krijgen en yeah. dan kun je weer de buitenwereld in. Je dan, uh, okay. en, dan, en dan is die stress dus gewoon eigenlijk een indicator geweest dat er iets moet veranderen in je leven. Okay. Yeah, yeah, yeah. Dus om je eigen groei te... te nou, Dan ga je dus vanuit dat je moet groeien en dat je moet veranderen. Want dat vind ik ook nog wel iets waar je over zou kunnen denken. Misschien is groei niet het juiste woord, maar ik bedoel, mensen veranderen. Ik bedoel, je hebt gewoon, doordat je ouder wordt, krijg je gewoon andere. Ik bedoel, je. Nou, ik denk wel, misschien kun je het wel groei noemen, geestelijke groei. Maar niet, niet per se dat je rijker wordt of meer ja. uren draait op je werk of zo. Ja, ja, ja dat je beter weet wat je wilt, bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, uh, yeah. Dat wordt steeds duidelijker. Goed, ja, wat dat betreft. Ja, ja, ja. Het is onontkoombaar. Je verandert gewoon. Ja. Het is gewoon zo. Ja. Ja. Ja. Ik bedoel, de wereld om je heen verandert. Dus jij verandert ook. Of ja. je dat wil of niet. Ja. Ja. Goed punt. Hey, en naast... Jij had volgens mij een ontwerpbureau naast. Klopt dat? Ja, dat heb ik gehad, ja. Lang geleden. Ja, nee, dat, Sinds ik hier op deze school... Werk is natuurlijk zo heel langzaam aan. Hebben ze me helemaal opgeslokt. Ja. Ja, ja. Mis je dan nog wel dingen maken? Ja, of, ja, ja, dat mis ik wel. Ja, nou, dat is dus iets wat ik, wat ik nu weet. Ja. Dat ik dat eigenlijk mis heel erg. En dat ja. ik, daar wil ik weer naar. Ik wil, ik wil gewoon een veel betere verdeling van mijn eigen... Uh, mijn eigen, weet je wel? Dat ik mijn eigen werkzaamheden weer op kan pakken. Ik wil ja. bijvoorbeeld met takenbaas verder of zo. Ja, uh, dat zou ja. ik willen. Ja. En, en daarnaast, ik bedoel, school vind ik ook wel. Het is ook zo'n onderdeel van mijn leven geworden dat ik het niet meer kwijt wil. Maar ik nee. zei, de, de tijd de, de, is nu gewoon onevenredig. Ja, maar goed, je hebt echt wel ook een krankzinnige hoeveelheid werk op je genomen natuurlijk. Hè? Of op je Ja, eigenlijk is dat het wel. Hè? Je hebt natuurlijk overal ja. jou op Ja, precies. En, de curriculumcommissie, wat ook best wel een heftig uh, uh, iets was. Dus daar speelden best wel veel dingen. Ja. Waar je het ook best wel heftig mee oneens kon zijn, regelmatig. Uh, wat natuurlijk heel heftig is. Een hele opleiding doen tijdens je opleiding. Dat is ook ja. niet zo makkelijk. Ja. Wat ja. vind je daar eigenlijk van? Ik zit daar wel een beetje mee. Uh, we zijn best wel een, een nieuwe, uh, een relatief nieuwe opleiding. We zijn niet zoiets als een leraaropleiding biologie of zo... Wat al honderd jaar bestaat. En het is een relatief nieuw vakgebied, digitaal design. Uiteraard is de helft van de goede docenten, tenminste dat denk ik dan, niet opgeleid. Ja. Of niet relevant. Dat vind opgeleid. ik ook helemaal geen probleem. En dat heb jij ook. Jij was een autodidact. Ja. Zelf een succesvol of een goed lopend ontwerpbureauetje gehad. Jarenlang. En ja, toen hier gekomen, maar toen moest je wel een diploma gaan halen, toch? Ja, eh. Uh... Wat vind je daarvan? Ja, ik heel ik, ja. Ik sta er een beetje dubbel in, omdat ik, ik, aan een kant. Heb ik, vond ik het een hele leuke ervaring. Ja. Om dat, om dat te doen. Ja. Aan de andere kant denk ik. dat dat, dat we eigenlijk, dat je, uh, dat je mensen eigenlijk gewoon ook misschien vrij moet laten in hoe ze dingen doen. Als er ze, als ze een, een, een, van toegevoegde waarde zijn in een omgeving... waarom zouden we dan aan allerlei formaliteiten moeten voldoen... Ja, ja, precies. O, om, om, om zo ver te komen? Ik denk eigenlijk Kijk, dat natuurlijk in... heb je het een en ander geleerd tijdens je studie, ongetwijfeld. Maar volgens mij was jij gewoon hartstikke goed... en ben je daarom aangenomen, toch? Ja. Dan ben je uh. zo veel beter geworden nu je een hbo-opleiding hebt? Nou ja, ik heb natuurlijk... Het voordeel van die, van die CMD-opleiding in Arnhem... was dat ik kon zelf uit... Het was een soort cherrypicking. Ik wist niks over artificial intelligence. Dus ik, ik koos een semester wat over, over artificial intelligence ging. Ik wist niks over... Um, Internet of Things. Dan heb ik daar ook een semester over. Dus, dus ik kon heel erg zeg maar, mijn eigen uh, weg daarin vinden. Ja, en, uh, was, dus uh, het was ja, was gewoon te gek. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen misschien denken van... Ja, uh, ja. moet dit nou? Ik bedoel, we krijgen nu weer een, uh, een opgelegde cursus. Uh, hoe maak ik uh, toetsmatrijzen? Ik zeg het nu heel delegerend, maar... Ja, ja daar zit ik niet op te wachten. Nee. Die zou jij niet gecherrypicked hebben nee. in Arnhem, nee. <laughs> nee ik, weet je, vind ik, ja. ik vind het gewoon inhoudelijk uh, waar, waar, we, waar we inhoudelijk mee bezig zijn. Ja. Dat vind ja. ik ja. interessant. Ik, nee, vroeg, ik zie het wel, ik, bijvoorbeeld... Nou, we gaan nu hier een master hebben. He, er komt nu een master hier aan de, ja. aan de HVA. Uh, master Digital Design. Maar om daar les te mogen geven, moet je een niveau hoger zijn. Maar nou is niemand van de gasten die heeft gezegd wij willen deze master hebben. Dat zijn allemaal bureaus hier uit Amsterdam ja. en omgeving. Niemand van die lui heeft een PhD. Niemand. Ja. Die bestaan gewoon niet, die nee. mensen. En als ze die al hadden, ze verdienen veel te veel geld bij die bureaus. Ja, waarom zouden ze niet? Die hier een les geven. No way. Ja. Ja. Dus het is toch een onmogelijke eis. En wat je dan dus krijgt, is dat we mensen met een PhD in de natuurkunde gaan aannemen. Om dit te... Omdat ze een PhD natuurkunde hebben. Wat, wat is dat master, wat is het master diploma dan waard, volgens jou? Ja, ja, ja, ja, ja. In dat geval wordt het niks waard, denk ik. Denk ik ook niet. Ja, dus ik, ga nu, ik ga nu een master doen, omdat ik anders geen afstudeerders mag begeleiden officieel. Nee, ja, dat doe ik al jaren niet meer, inderdaad. Ja, ik, vind het, uh, goed, ik vind het ook, net zoals jij, ik vind het hartstikke leuk dat ik die master ga doen. Hm. Ik ga daar echt wel wat van leren. Maar aan de andere kant. Dat ja, het is beetje, ook ik, vind, ik vind ook. wat uh, ze zeggen, het leven lang leren. Daar ja. ben ik helemaal voor. Ik geloof dat leren echt iets. Uh, echt een, ja, een verrijking is voor, ja. voor iedereen. Ja. En, en natuurlijk is dat heel mooi dat, dat, uh, dat, we, de, dat, dat, dat we dat min of meer gefaciliteerd krijgen. Ik bedoel, het is hartstikke prachtig dat je. De basistijd een diploma maken. Nou, is een, wat Zeker. Bedoel, wie kan dat nou zeggen? Ja. Dus het is aan een kant heel erg mooi. Ja. Maar ja, inderdaad, het moet natuurlijk wel bijpassen of zo. Nou ja, kijk, ik heb zoiets van binnen de, dit soort nieuwe, relatief nieuwe vakgebieden. En volgens mij speelde ditzelfde ook binnen bijvoorbeeld informatica toen het nog heel nieuw was. Had je hetzelfde probleem. Er waren gewoon geen mensen te vinden met relevante ja. uh, masters. Dat waren allemaal zelf, uh, yeah. autodidacten. Ja. Ja. Ja. ja, en ik denk, ja, het is gewoon zonde. Ja, dat is het die... ook, ja, vind ik ook. En, we, en heel veel mensen, kijk, wij zeggen dan ja. Oké, okay, ik wil een master gaan doen. Oké, okay, jij wil uh, een mm -hmm. HBO-opleiding gaan doen. Ja. Er zijn ook meer dan genoeg mensen die zeggen: ja, doei, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Daar ja. heb ik zin in. En ja, die het, krijgen we dus niet? Nee. Ja. Ja, ja, het is wel een beetje een probleem. Ik denk ook dat, uh, dat steeds meer docenten natuurlijk hier... Uh, die zijn allemaal met één voet uh, binnen de opleiding begonnen... en de andere voet buiten de opleiding. En ik zie om me heen steeds meer docenten ook... Uh, uh, 100% docent zijn. En dat vind ik eigenlijk ook... Uh, dat is geen pra praktijkervaring. Ja, dat vind ik een beetje zonde, ja. ja, dat, ja. Ik mis dat zelf heel erg... Want ik praat heel erg vanuit de praktijk met mijn studenten. Ja. Ik zeg tegen mijn studenten... nou, een opdrachtgever zou zoiets niet accepteren. Ja. En een gebruiker zou zoiets nooit uh, willen of kunnen. Of... Ja. Uh, en, en dan praat ik vanuit mijn eigen ervaring. Ja. En uh, als ik dat kwijtraak... Ik zou niet, dan moet ik het allemaal uit boeken halen of zo, weet je? Dat... Ja, ja, maar je moet dus echt goede mensen uit de praktijk hebben... Ik denk dat daarnaast academisch geschoolde mensen natuurlijk ook prima is. Ja, die hebben ook weer een andere ik kijk. Het moet dat er een die... goede, goede mix moet zijn. Ja ja, ja. ja, ja, Maar die zouden natuurlijk binnen een hbo niet de overhand moeten hebben, nee. Nee, nee dat vind ik ook niet. Nee, dat is helemaal geen theoretische opleiding. Nou, en, misschien, en dat wordt hier gewoon nog steeds niet gedaan. We hebben al jaren geleden over gehad. Van, nou, het lijkt me ook heel leuk om stage te lopen bij, uh, oh, ja. weet ik veel, bij Philips of zo. ja. ja. Dat je af en toe even is. wat praktijkervaring weer ja, op doet. Een ja, leuk onderzoek of zo. Zou ja. de bedrijven erop zitten wachten? Nou, als jullie luisteren, ja. neem contact met ons op. En wij <laughs> willen stage lopen. Nee, Frank wil stage lopen. Ja. Jij is zit nog niet druk genoeg. <laughs> <laughs> nou, ik wacht nog heel even. Ja, ja, ja, ja. niemand wil me hebben joh, met mijn burn-out. <laughs> ja. Hey, ik heb zo uh, al mijn vragen gesteld. Heb jij nog dingen die je wilt zeggen? Zijn we nog dingen, hebben we dingen over kwaliteit niet gezegd? Nou, we, hebben we, we hebben echt een behoorlijk uh, breed spectrum. We <laughs> alle kanten op, hè? Ja. Ja, ja nee, ik zou, ik zou even zo snel niet weten. Uh, nee, ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Mooi. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Kind of. <laughs>